Uur. Michiel van der Velde met het NOS-journaal. 300 jonge wetenschappers vragen om de aangekondigde bezuinigingen op het hoger onderwijs terug te draaien. In een brief aan minister Bruins zeggen ze dat de Nederlandse kennis-economie direct geraakt wordt door de bezuinigingen... ...en dat nieuw onderzoek in gevaar komt. Het kabinet wil een miljard euro bezuinigen op het hoger onderwijs. Volgens het ministerie van Onderwijs gebeurt dat op een zo verstandig mogelijke manier en in overleg met de onderzoekers. De politie zoekt getuigen van een beroving gisteravond in Deventer... waarbij een jongen van 14 zwaar gewond raakte. De tiener werd in de buurt van het Deventer ziekenhuis... door een groep mensen aangevallen en bestolen. Hij is geopereerd aan een steekwond. Hoe het nu met hem is, is niet bekend. De politie heeft nog niemand aangehouden. In een dorpje bij Napels zijn twee kleine kinderen omgekomen... toen een huis instortte na een explosie. Dat kwam waarschijnlijk door een gaslek... Door de ontploffing kwam de bovenste verdieping van het huis naar beneden. De lichamen van een jongen van zes en zijn zusje van vier zijn geborgen. Een broertje van twee werd levend onder het puin vandaan gehaald. Een vader ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De moeder en grootmoeder liggen nog onder het puin. Op de WK Wielrennen is Remco Evenepoel wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belg zette in Zurich de snelste tijd neer. De Nederlander Daan Hole werd zeventiende. Eerder vanmiddag pakte Demi Vollering het zilver bij de vrouwen. Alleen de Australische Grace Brown was sneller. In de Eredivisie heeft Feyenoord de tweede overwinning van het seizoen binnen. De club uit Rotterdam won met 2-0 van Nac Breda. Almere City verloor met ruime cijfers van FC Twente. Het werd 0-5. Jereveen tegen FC Groningen eindigde in 2-1. Bij Groningen kregen twee spelers een rode kaart. Het weer in het noorden en oosten zonnig. Vanavond vanuit het zuiden meer bewolking. En daar is kans op een bui, mogelijk met onweer. Mogelijk morgen veel bewolking en enkele buien dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 T'es liée, j'étais celle de tes rêves, celle qui comblait tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. J'en romanis, je oh, m'express, t'as pris le temps de venir, mais pas de rester. Tu m'embrasses, puis tu me laisses. Je me mens à moi-même En croyant ce que tu me racontes Quand tu m'écris que je suis belle Et finalement, c'est des mensonges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 I can't get you out of my head, girl, and you know I'm so damn happy you're around. You're around. I can't control my shade